De 77-jarige Bloomberg voegt zich bij de 17 andere democratische kandidaten. Eerder deze week werd duidelijk dat de miljardair zo'n 30 miljoen dollar uittrekt voor campagnespotjes. Een recordbedrag in Amerika. Bloomberg positioneert zichzelf als een gematigd alternatief voor linkseren kandidaten als Bernie Sanders en Elizabeth Warren. De goudstaaf die vorige week in Utrecht zoek raakte bij een waardetransport is weer terecht. De eerlijke vinder heeft zich gemeld bij de politie. De goudstaaf van 9 kilo is 200.000 tot 235.000 euro waard. Hij was verpakt in een transportbox die viel in Utrecht uit de bestelbus waarin hij werd vervoerd. De eigenaar loofde een uit van 2, een beloning uit van 25.000 euro. Hij heeft de goudstaaf inmiddels weer terug.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 We'll be right <laughs> Morgen tien uur live. feest nog niet voorbij, nee, nee, nee. Vanmorgen al uiteraard uh, verstraeten. Tindervriend. Jeroen van der Brink, wel. hij was er uh, weer eventjes tussen twee en vijf en vijf en de zeven. Dankjewel, heren, afgepeigerd hier. In de zaal hier achteraan. Verleiuwen uh, van het piano moe. Je hebt welke uh, hulp gehad van die Hans. Ja. Dankjewel ook, Hans, voor uh, het bijstaan. Voor onze grootste gek van de crew. Classics with a capital Z. This is ZAR With, with Royal Classic Grooves. Voll, dankjewel. Ik ben wij tot 9 uur met alleen als enigste vaste item de reggae. Classic kwart voor 9 jaar. Het is straks tot 12 uur nog de downtown dance show. Ja, nou ja. Naar 31 december laat je suggesties ook af toevallig op het forum hier al www.danceradio.nl tien lekkere plaatjes we nemen ze mee in sowieso 100 misschien wel meer. She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there ...Waters Gypsy Woman. Over Gypsy Woman gesproken... een van Barbara. Plaatje voor Edgar Wilgen Draai... ...hij zit in Spanje... ...doet hij beter als jouw beste dame. Vanaf de Pons Tijger in Amsterdam... ...kijk uit dat je niet in water is... vond. Dat is niet best op dit moment. Tjonge, wat koud zijn. We een plaatje kunnen doen... ...voor Edgar... Shaka Tak en Down on the Street, die staat klaar. Zo zie je maar. Dat je gewoon mee kan dansen met dit programma. Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh, oh yeah, Amsterdam. Dance radio. Nou, dan komt die Barbara voor jou speciaal. Down, down. En eigenlijk ook meer uiteraard. Shack Attack Down on the Street. Reageren kan mag altijd www.danceradio.in Ik heb Tak Barbara aangevraagd voor jou en kijk eens aan voor Moketka zelf. Plaatje ook voor zijn dochter en voor Barbara te gaan draaien straks. Nou, dat gaan we even zoeken. van de Mary Jane Girls en als we niet in de gelegenheid zijn die plaat te draaien, mag het ook oh. niet met een hele lekkere bas zijn. Nou, dan zit je hier, gebakken bij Igor. Dat weet jij maar al te goed. Ik vind die wel vaker te gast, dus wat dat betreft gaat het in orde komen. Let's have a to Chuck a thack down on the street. This really is the best classic. Her favorite song came on the radio. If you really wanted to dance, classic. It's the classics. Classic Sunday. And when, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. and I can overtreffen mocht je een lekker reggae plaatje hebben je zegt van zareluister ik heb een betere nou kom maar op met de geit ik ben niet zo moeilijk ik ben heel snel het over te halen dat weet ik ook Hans voor Leeuwen wel heel slecht ben ik erin ja radio 79 zar Uiteraard ervoor ook van Leeuwen tussen 5 en 7. Het allemaal ook hier te beluisteren via ZFM. Mensen daar hartelijk welkom. 406.9 daar in 104.5 op de kabel. En ook via www.dandelion.nl live vanuit Amsterdam. Dan ga je ook je reacties kwijt op het forum. En ik ben bij me bij je, tot uh, 9 uur. Elke zondagavond 7-9 Tsar Royal Classic Grooves. En uh, luister maar goed. We have Tsar with his Royal Classic Grooves. We gaan op zoek voor uh, Edgar. Platje voor zijn dochter rest En ook voor Ga bar, bar, ja. Even kijken hoor. Eerst maar even deze Jesse Rogers. One Money. Don't stop and for all no show. Nou, vroeger moesten we ons druk maken. Deze show uh, afgekapt werd als de arrestatieteam hier voor de deur stond. Maar dat is niet meer hoor. Don't stop, don't stop. Don't stop, no show. We hebben op het forum berichten gekregen van uh, John. Ik vroeg hem een lekker bakje koffie, maar Hij uh, is uh, pizza aan het bakken? Ja, dat vindt deze Italiaan ook wel lekker hoor, ja. Dat ik je wel vertellen. Een verse pizza nou, jongen. Hadden we moeten weten toen je laatst in de studio was live. Dat onze vrouw uh, niet zouden er naad moeten koken. Maar we gaan we live daar de pizza's kunnen laten bakken. Jawel! Why pay money to listen to satellites satellite. satellite. when you can listen to Happy and Heavy for free? Yeah! We are We are Dance Radio. Ja. This grand slam and his combo. And I'm the kid with the jacket, and dude man. The the good jacket, the jacket, I'm a dead man. I'm a dead man. I'm is maar even deze want die heb ik uh, even uit mijn uh, zolderkamertje getrokken ja. Uh, het kar, je gaat hem krijgen. Je krijgt hem gewoon. Mary Jane Girls in my house. Voor dochter uh, Esma Luna. En Barbara. Hè. Alsjeblieft, jongen.